BONEN TELLEN De som klopt niet, zegt hij en schuift de bonen heen en weer. Het boeit mij niet. Ik kijk naar etsen van een man en vrouw die een romig leven leiden. En ik geef ze graag een sigaret, ook al kan dat niet. Waar is het wisselgeld, vraagt de man en pakt een passer om alles recht te breien. Ik hou mijn schouders op en brouw met vrienden op de straat. Wij een nieuwe Jezus en hij verwerpt ons. We zijn wat bonen kwijt, mijn jongens. Je moet me helpen zoeken. Ik moet niks, maat, maar als je op zult houden met je zeuren mag je mijne hebben. Ik strooi het handje naar de vogels en hoewel ik groter ben, ligt hij nu spinnend in mijn schoot. Ik zal hem aaien, omdat hij anders ergens anders heen gaat en ergens anders profiteert. Ach, arm...